Met het NOS-journaal. Een speciale stichting gaat meer dan de Nederlandse staat voor Turkse inburgeraars. Tienduizenden Turken hebben de afgelopen jaren in eigen land een inburgeringscursus gedaan. om naar Nederland te mogen komen.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 Het weer. Vandaag is het bevolkt en regenachtig met een stevige westenwind. Maxima komen uit tussen de 17 graden in het noorden en 19 in het zuiden. Morgen van tijd tot tijd regen en iets frisser. Met 14 graden in het noorden tot 17 in het zuiden. Dit was het NOE. Dit is René Passet van de AMB. In de randstad staan files op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen de Alfred Soest en Eembrugge 2 kilometer. En richting Amsterdam na een ongeluk tussen Klaubert-Emnes en Laren 3. Op de A4 Den Haag-Amsterdam tussen het en Dam en de Rijndijk 3 kilometer. De A7 Hoornzaandam tussen Purmerend Zuid en Dijk 4. A8 Zaandam-Amsterdam tussen Krommenie en Oostzaan 3 kilometer. De A9 Alkmaar-Amstelveen tussen Beverwijk en Knap het Raasdorp 8. A27 Almere-Utrecht tussen Hilversum en Utrecht Noord 2 kilometer. En de A28 Zwolle-Utrecht tussen Amersfoort-Vathorst en Leusden Zuid 7 kilometer.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 You're in really ...een liedje zegt Diane Bromfield en full-in en daarvoor de je Michael Jackson... En I can't help it, zonder op het album After One, I can't help it, is geschreven door Stevie Wonder. Lekker nummer hoor, I can't help it, je, het uh, derde uur bij Zondag in Kennemeland. Goedemiddag, het is uh, 13 over, uh, eigenlijk is het 12 over, die klok loopt niet voor. 12 over 4, goedemiddag, met zometeen de evenementen door nemen met uh, Roy van Buringen. Hij vertelt ons wat er uh, interessant voor te doen is, uh, komende weken, en week... En uh, je hoort het zometeen, plaatjes aanvragen kan natuurlijk ook 023-573-1969, dus 023-573-1969. Zometeen John Mayer, Stop je Train, komt eraan nu eerst, terug in de tijd, lekker disco, The Temptation, en dit is... Wat een goede plaat. The Temptation and Treat her Like a Lady. Je hebt vast gehoord over um, Ivo Nieuwe. die uh, was de gast bij Pauw en Weterman via een live videoverbinding. Want hij had namelijk net opgetreden in Parijs, in, een, uh, in, een, in het carré van Parijs zoals je dat zei. En hij was bepaald niet um, ja, uh, bescheiden, hij vond het zelf heel erg goed. En er um, is een remix van gemaakt, van het nummer van Tina Turner, Simply the Best, maar dan met Ivo Nieuwe erdoorheen. er doorheen. Nou, daar komt hij dan. Ik ben eigenlijk buitengewoon geëmotioneerd geraakt door wat hier vanavond gebeurd is. Gebeurd is. En volg je eigen passie. Passie. Passie. Van kind af aan is eigenlijk mijn grote passie altijd geweest om theater te maken. Theater te maken. Bij mij is het zo ongelooflijk snel gegaan eigenlijk als je terugkijkt. Volg je eigen passie. passie. Het is zo moeilijk om als televisieman een plaats te veroveren in het theater. Give me a and a and a world of Sta je hier in het carré van Parijs voor 1800 mensen. 1800 mensen.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 Het was een waanzinnig emotionele avond.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 Your favorite fruit is chocolate-covered cherry And sea watermelon Oh, nothing from the ground is good enough Party ride ...album uitgebracht, genaamd Sweeter. Maar dit is er nog een uit de oude doos van the Crawl. En die heet Chariot. De NS Plus zak. Wat uh, in treinen die uh, nog geen wc's hebben, de Sprinters wel genaamd. Komen, uh, er komen nu plastic zakken waarin je je behoefte kunt doen... En uh, die kun je gewoon pakken en daar kan je in gaan in plassen. Nou, wij gaan een aantal mensen gaan wij bellen en hun mening daarover vragen. Ja, we zijn uh, iemand aan het bellen uit Lutjebroek. Ja, met Jos. Goeiedag meneer, met uh, Aldo. Ik ben van Radio Zandvoort. Ja? En ik wil graag uw mening wat u vindt van de plaszak. Wat ik vind van de plaszak? Ja? <laughs> ja? Nou ja. Goed. Ik denk dat het wel een goed idee is. Zou je, je het gebruiken? Of ik het zou gebruiken? Ja. ja. Misschien met meisje, maar ik niet. Haha, <laughs> je meisje, is dat zo? Maar, oh ja. de plastic is volgens mij speciaal voor mannen. Is dat zo? Nou ja, een vrouw kan je het ook wel gebruiken, denk ik. Oké. Okay. Nee? <laughs> ja, oké. Okay. En uh, wat vindt u ervan af van, dat het gewoon zo op straat gegooid kan worden? De, oh, de zak zelf? Nee, die moet in de vuilniszak ja, maar de eind is toch open? Ja. Hij zit er plas in en komt het in de vuilniszak. Het is toch niet heel fris. Ja, die mag wel in de zwarte waggel. Jij ja wel? Ja, voor mij wel. Oké, okay, dankjewel. <laughs> Doeg. Nou, nog maar mijn bedoel. Vond nou. je dit zo bijzonder? Ik vond het wel wel voor... okay, okay, weten. Oké, nog we nog, nog. een Oké, okay. weer in met het broek. De nummer is niet in gebruik. Mevrouw is niet in de plassen. Ja, ja mevrouw de plassen. nog eentje ja. nog nog maar doen? Ik ben wel benieuwd naar de mening van de mensen. Voor mij ben ik nou iemand uit dezelfde straat. Die nummer is bijna hetzelfde. Ik ben benieuwd. Zo, familie. Leuk muziekje Goeiedag meneer Met Aldo Van radio Zandvoort Hallo Hallo Ik wou uw mening vragen Van wat u vindt van de plaszak de plaszak Dat is dat dat is uh, tegen, dat is nieuw. In de sprintertreinen, als je dan. Uh, zit er zitten geen wc's in. Als je dan nodig aan de wc moet, kan u in uw zak in een, in een zak plassen. Oké, okay, heel bijzonder. Uh, nee, ik denk niet dat ik dat zou trein. Nee, waarom niet? Een plaszak, het is een beetje ja uh, belachelijk. Je vindt het belachelijk, waarom? Ik, ik weet niet, het, het, het lijkt me gewoon niks. Hey, je doet het niet fris, mm, no. want je hebt wel de pijven hier. Want je mag je terugtrekken in de lege cabine van de machinist. <lacht> ja, dus no. nou, dat is geen probleem. Dan heb je mooi die zak? Die kan, je, die kan je dicht doen en gewoon weggooien. Geen probleem. Wauw, wow, ja, hey. <lacht> spijzend. Nou, sowieso zit nooit in die tijden, dus, uh... Oh. Ga me eens op de fiets naar, uh, naar Amsterdam. Oh. Nou, ik zit meestal in uh, die nieuwe met de uh, wifi. Tegenwoordig. Oké, is te gek. De tegenwoordig hebben we modern. Heel modern. Nou meneer, dankjewel. Alsjeblieft. Hoi. Oh, oh. Volgende. Mag je maar doen? Even een nummertje zoeken. Ik had er helaas maar drie opgeschreven. En oh, oh, welke oh, plaats gaan we nou zoeken? Noem eens de plaats. Doe een eentje uit Zandvoort gewoon. Zandvoort. Uh, meneer of mevrouw? Maakt niet uit. Plastig, zou jij het gebruiken? Ik uh, weet het niet. Ik, ik, ik weet het ook niet. Ik vind het wel wat, wel... zeg maar. wat zullen we doen? Ik ben nou heel mo nodig, moet zou ik wel gaan. Zullen we maar de tweede doen? Ja joh, geen probleem. Op de Beelweddijkstraat. Als je daar woont, let op, misschien word je gebeld. <laughs> Vijf. <laughs> Pols. Goedemiddag, mevrouw. Goedemiddag me, mevrouw Pols. U spreekt met uh, Rudy en Aldo van uh, ZFM. En wij zijn bezig met een onderzoekje. En het, uh, dat gaat over de plaszak, wat nu wordt gebruikt in de trein of gaat worden gebruikt. Wat vindt u daar nou van? met, met, met wie spreek ik? U spreekt met Rudy en met Aldo van ZFM. Dat is de lokale omroep hier bij u in Zandvoort. En wij zijn bezig met een onderzoek en wij vragen de mensen naar hun mening over de plaszak die, die kan worden gebruikt in de sprinters. En de plaszak is een zak, als u een hoge nood heeft, kunt u daar uw behoefte in doen. Oh, nou, ik heb er absoluut geen verstand van. Nee. Nee. Oké. Okay. Oh. Ik heb het nog nooit uh, bij de hand gehad. Dus. Nee, nee, dat maar klopt. is nieuw. Het, het is ook helemaal nieuw, maar wat vindt u er nou van? Ik zou het echt niet weten. Oké. Okay. Ik heb er nooit last van. Oké, okay, nou be be bedankt. Dank <tie> En geniet er okay. even van het weer. Dag hoor. Dag. Tot ziens. Volgende, de um, laatste. Ja, even wel een leuke achternaam hè. Leuke achternaam, jongen, Wat is een beetje. Oh, wacht. Van der Beek. <laughs> Pascal, wil jij hem gebruiken? Ik weet hem ik gebruiken. Nee, ik denk ik niet. Nee? nee, als je nou heel nodig moet, praat eens even in de microfoon. Als je nou heel nodig moet, zou je dan uh, een plasje nee. plegen? Ja, maar ik zal hem niet zomaar gewoon weggooien. Nee, dan nee, ben nee. ik oké. Okay. er netjes voor om hem gewoon kennelijk netjes op te ruimen. Heel netjes. We gaan de laatste doen: ja. meneer of mevrouw De Wit uit Amsterdam. Nou, ja, dat is benieuwd. Hebben we hebben nu de twee verschillende meningen. Drie, eigenlijk. Laand van Vlaanderen. Hallo? Hm. Na, na, na, na, na, na, na. Apiski hè? Waarschijnlijk ik uh, niet thuis wil je anders proberen? Nou ja, ik vind dat we het wel een beetje weten, toch? De meningen zijn verdeeld. De een zou het doen als hij uh, heel erg moet. De ander denkt van, nou, ik sla het even over. Het is, uh, het is even afwachten hoe het erop reageert als die zakjes er nou echt liggen. Nou ja, zometeen gaan we proberen Roy van Buring. Hij neemt net niet op. Ik denk dat hij nog te lichten pitten. Maar hij gaat ons vertellen welke evenementen in Sanford de komende week plaatsvinden. Lekkere muziek nu. Dit is John Mayer en Stop This Train. No, I'm not I know the world is black and white. Try to keep an open mind. But I just can't sleep on this tonight. Stop this train I wanna get off And go home again I can't take the speed It's moving in I know I can't But honestly Won't someone Stop this train To say, it. don't wanna see my parents grow. One generation's like the way, provided life out on my own. Stop this train. I wanna get off and go home again. I can't take the speed. It's moving in, I know I can, but honestly, won't someone stop this train? plaatje, zeg. De Coasters en Love Potion nummer 9. Een vriend van ons attenteerde, attenteerde, attenteerde ons op dit nummer. Het is ook in een reclame te zien en uh, het is gewoon een heel leuk beetje. En dit nummer ook, Love Potion nummer 9. De Coasters hoorde je dus. Wat gebeurt er op de sportvelden van zuid kennemerland Je blijft op de, de hoogte. En we gaan voor de laatste keer naar Cherek de Blauw. Ja, goedemiddag natuurlijk. Vanmiddag die wedstrijd uh, tussen uh, Bloemendaal en Hillegom 0-1 nee. verliest. Ik denk... ...dat het toch hard aankomt, ondanks het goede spel. Nou ja, uh, Vlies is nooit leuk, uh, Tjerk. Maar ja, je kan je ploeg uh, weinig kwalijk nemen. Behalve het feit dat ze die 8, 9, uh, 100% kansen die je krijgt niet maakt... Uh, ...hebben ze wel uh, verschrikkelijk hard gewerkt met elkaar. Weinig weggegeven. Ja, en dan uh, wel een topspit staan. Halve kans en, uh, en hij zit erin. Ik denk dat uh, de keeper van de tegenpartij. Ja, dat was dan wel de man van de wedstrijd. Want die heeft dus schrikkelijk veel ballen eruit gehaald. Ja, die had dan lekker middag. Uh, had hij vandaag die van hoop te doen gehad. En uh, ja, die was gewoon onpasseerbaar. En uh, dat zijn wel eens momenten als sportman: dat heb je. Dan, uh, dan kan je doen wat je wil en dan, dan heb je alles. En oh, ik heb hem net gefeliciteerd met zijn spel. Want dat hoort er wel bij, vind ik. Als je niet in de eerste helft flink aantal kansen, ook nog een aantal keren ja, van de lijn afgehaald, welkom. Nou ja, niet alleen in de eerste helft, maar ook in de tweede helft. Ja, Tjerk, dan kan je niemand uh, gaan kijken, alleen naar jezelf. En uh, ja, We zullen er weer op gaan trainen dat, uh, dat ze die trekken leren over te halen, want dat voelt toch een stuk makkelijker als die ballen erin schiet. Als je in de eerste helft een enig twee gemaakt had, dat had ik klaar geweest. Ja, dat... Uh... Ik denk wat zeker, kijk, het is natuurlijk een counterproef puur zong waar je tegen tegen speelt. En uh, ja, dan kan je zelf iets meer achterover gaan leunen. En uh, ja, als je hem maakt, dan, dan is het gebeurd. Alleen, dan valt het niet. En uh, ja, die jongens die hebben zoveel ervaring met heel veel routine. Al veel, een paar aantal spelers van 5, 6 en 30 jaar die klappen van de zweep kennen. En het is een ongeschreven wet uh, in het voetbal. Als je ze zelf niet maakt, krijg je een keer om je oren. Nou, dat gebeurt er vandaag. Dankjewel. Ja, dat was natuurlijk deze week. Ja, hier natuurlijk vanaf Bloemendaal. De wedstrijd tegen Heerlegrond. 0-1 verlies. Maar een goede wedstrijd van Bloemendaal. En nogmaals, de keeper van Heerlegrond. Dat was de waarde uit Link. Tot volgende week.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 What we have is worth it So I think you need to hear the f- Een lekker liedje, de nieuwe van Beyoncé Love on Tap heet ie. En uh, we gaan even uh, kort de evenementenagenda doornemen. Helaas uh, neemt Roy de telefoon nu op, dus het gaat helaas niet door. Voor uh, 11 oktober, dat is dus over uh, twee dagen, de bingo-middag voor de ANBO-leden. Dat is in de krocht en de aanvang is om half drie. Eh, Sarah, vandaag... Nee, 12 oktober de filmclub ja. Simon oh, van Kolm ja. De film uh, Tamara Dreeuwen Circus Zandvoort is dat De aanvang is om half uh, 8 14 oktober de pubquiz Het mm. vindt plaats in uh, Café Koper De aanvang is om uh, 9 uur mm. Volgende week zondag de Formidal finale races, waar wij ook verslag gaan doen. Volgende week zondag in Zondag in Kemmerland. Vindt natuurlijk plaats op het Circuitpark Zandvoort. 16 uh, oktober, ook volgende week zondag, de Classic Concert in het Utrechtse. De Byzantijnse M. Chor in het uh, Protestantse Kerk. Aanvang om 3 uur. En 29 oktober het Garnalenpellen. De finale van het Zandvoortse Kampioenschap in Café Oomsteen. De aanvang is om 5 uur. Zeg. Ik denk wel op dit moment, uh, of de nieuwe, de nieuwe dansplaat uh, van deze maand wordt dit wel. Je hoorde uh, de nieuwe David Guetta samen met Avicii en uh, het nummer heet Sunshine. En zo eindigen we deze zondag in Kermland voor deze zondag 9 oktober 2011. Allemaal dankjewel. Ja, Rudy, jij ook bedankt. Helaas is het alweer voorbij. Helaas. De tijd is te snel gegaan. Charlie de Blauwe, dankjewel voor uh, het verslaggeving voor van vandaag. En Roy, jij natuurlijk bedankt voor het evenement. Hè? Volgende week zijn we er weer met de verslag van uh, de, de, de, de races, hè? Ja, de races. Uh, voetbal is volgende week weer. Voetbal ook onder andere. En de Erevisie is weer bezig volgende dus, week. Dus zeker dus, ja. luisteren en tot volgende week. Hele fijne werkweek. Doe rustig aan. En, uh, en uh, tel maar vast af de dagen dat je ons ja. weer hoort. We eindigen met een heerlijke rockplaat. Dit is de Foo Fighters en Learn to Fly.